5 uur. Dit is Radio 1 met Robert Meter en Lara Rensen. Komende uur nog in Radio Olympia ons sportforum over. natuurlijk de Olympische Winterspelen. En daarbij bijzondere aandacht natuurlijk voor de Nederlandse successen bij het schaatsen. Maar eerst het internationaal met Mark Visser. En dat was weer succes nu voor Koen Verwij. Hij pakte het zilver. Maar daarmee greep hij wel net naast de Olympische titel op de 1500 meter. In eerste instantie reed Verwij dezelfde tijd als de pol Brodka... maar uiteindelijk bleek hij toch drieduizendste van een seconde langzamer. Het brons ging naar de Canadees Morrison... die op de duizend meter al de zilveren medaille pakte... en Mark Tuitert, olympisch kampioen van vier jaar geleden, werd vijfde. De PvdA neemt de 5% norm voor werkloosheid op... in het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen. Het partijcongres stemde daar vanmiddag mee in... Een partijcommissie onder leiding van oud-PVDA-leider Melkert... vindt dat de EU en het Nederlandse kabinet... moeten streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent. De PvdA vindt dat de Europese Unie niet alleen moet kijken... naar begrotingstekorten in de lidstaten. Een kringloopwinkel in Almere-Buiten is vanmiddag volledig uitgebrand. Toen de brand uitbrak waren er, meer, waren er mensen in de winkel. Niemand raakte gewond. Een grote rookwolken veroorzaakte wel overlast in de buurt. Mensen werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden... De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie in Almere doet daar onderzoek naar. De eerste vliegvelden op het Indonesische eiland Java zijn weer opengegaan. Gisteren gingen zeven vliegvelden dicht vanwege aswolken... die vrijkwamen bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java. Vliegtuigen en startbanen in de regio... werden na de uitbarsting bedekt door een dikke laag as. Vandaag zijn de vluchten vanaf vier vliegvelden ervat. Naar verwachting gaan de andere drie uiteindelijk morgen weer open... Na de eruptie werden meer dan 100.000 mensen geëvacueerd. Vier mensen kwamen om het leven. De bewoners van het gebied, met een straal van 10 kilometer rond de vulkaan, mogen voorlopig niet terug naar huis. Dan het weer. Vrijwel overal droog en af en toe zon. Langs de Noordwestkust nog steeds een zuidwestenstorm. Maar vanavond neemt de wind af. Dan vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt dan af tot een graad of vier. Morgen overdag wisselend bewolkt. En met 8 graden blijft het zacht. Dit was het NOS-journaal.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 Radio 1. Tot zes uur bespreken we afgelopen week de successen en de tegenvallers. En we houden de wedstrijd in de Duitse Bundesliga tussen Braunschweig en HSV in de gaten. Zeker met het oog op Bert van Marwijk de trainer van HSV. HSV staat model achter met 2-1. NOS Radio Olympia met Lara Rensen en Robert Meijer. We ja, eens dus tot heel slecht nieuws kunnen leiden voor Bert van Marwijk. We houden dat dus in de gaten. Ook slecht nieuws voor um, de freestyle-skiester eerder vandaag. Maria Komisarova, Russische. De operatie is gelukt aan haar rug. Dat melden Russische officials. Komisarova kwam vanochtend ten val tijdens de training bij het freestyle-skiën. En raakte ernstig gewond aan de ruggengraat. Er uh, was een wervel gebroken, heb ik begrepen. Ze werd direct naar het ziekenhuis gebracht en is urenlang geopereerd. Zes uur achter elkaar. En voorlopig dus uh, wat dat betreft goed nieuws. Gelukkig voor Maria. Komissarova. Radio Olympia. Een sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Een goed gevulde tafel met uh, aan tafel Manon Koolson, sportjournalist. Robert Bisset van de Volkskant en Marcel Beerthuis een sportsmarketer. Dan we beginnen met een rondje langs de velden wat betreft jullie uh, sportmoment van de week. Manon, uh, welkom. Wat is jouw moment van de week? Nou ja, ik wilde eigenlijk Jan Smekens zeggen. Maar uh, vandaag maakte Koen Verwij ook wel weer uh, kans op zo'n momentje. Ja, vergelijkbaar en ook weer niet natuurlijk. Hè. Smekens heeft echt daadwerkelijk drie minuten gedacht dat hij olympisch kampioen was. Uh, bij Verwij lag dat net iets anders. Dat ging net iets sneller. Mm -hmm. Maar ja, de, de dramatiek daarvan is uh, enorm, lijkt me voor die jongens. Marcel Beerthuizen, sportmarketeer. Wat was jouw moment? Ja, ik ga mee. Um, uh, ik zag net uh, de reactie van Koen Verwij. En ik vond het eigenlijk zo mooi hoe, hoe hij daarop reageerde. Hij kon gewoon niet blij zijn. En ik snapte het heel goed. En we zeggen natuurlijk allemaal, oh maar joh, wees blij, want je hebt zilver gewonnen. is toch ook geweldig. Ik kom nee. hier om te winnen. Dat was, het is niet gelukt. Ik heb gefaald, zei hij bijna. Ja, ik, ik, ik vond het prachtig. Robert Missette, ook welkom. Jammer moment van de week. Een beetje ironie. Ik was ees, de hele week was ik in Sportpaleis hooi waar... Uh... Het tennistonooi toch behoorlijk leidt onder de aandacht voor de, voor de winterspelen. En, uh, het grappige was dat Krijzig een heel breed deelnemersveld uh, heeft gehad he, met Del Potro en die Murray. En wie moet het toernooi gaan redden? Een Nederlander die al twee keer uh, hoor pas laag gehad heeft de uh, afgelopen periode. Op de Oost Open had de Ico Sijz vloer van Jontje van 17. Hij verloor twee weken geleden dik van Thomas Berdig in en Davis Cup. En nu staat hij in halve finale. Heel knap. Gisteravond goed gespeeld tegen Coleschrijver. Speelt vanavond uh, tegen Marin Silis. En een finale plaats is niet ondenkbaar, denk ik. Goed. Uh, ik meld jullie even, zal jullie ook interesseren. dat het bij Eindring Bouwenswerk tegen HSV inmiddels 2-2 is, klein kwartiertje voor tijd. Nou, wij gaan naar het schaatsen. Eerste week van het schaatsen leverde Nederland een record aantal medailles op. Vandaag kwamen daar nog eens twee plakken bij. Brons natuurlijk voor Shinky Knecht bij het Short Track. En zilver voor uh, Koen Verwijs zojuist. Um, Even los van Koen Verwijg en het drama dat daar ook achter steekt. Manan Colson. wat vind jij van dat schaatssucces? Uh, ja, uh, fantastisch. Uh, de kritiek begrijp ik niet helemaal. Uh, hè, want het zou niet goed zijn voor de sport. En uh, we moeten onze kennis gaan delen en uh, al dat soort uh, teksten. Uh, het lijkt mij uh, eerder de vraag van waarom gebeurt het nu pas? Uh, met het systeem dat wij hebben... Uh, met uh, uh, de commerciële ploegen, uh -huh. met het geld. In Nederland kunnen schaatsers gewoon uh, leven van een sport. Uh, zijn ze beroemd, hè? kunnen ze commercials uh, krijgen... Uh, waarom is er nu pas zo'n dominantie? Dat had eigenlijk voor mijn gevoel al jaren geleden gemoeten. Marcel Beershuizen, ja, hoe denk je daarover? Het verschil met de andere landen veel groter geworden is. Het komt zeker door de commerciële teams... dat ons ni niveau zo ontzettend groot is en hoog is. Uh, want we uh, stoken elkaar op en maken elkaar gek. Hoeveel geld gaat daarin om? Heb jij enig idee? Uh, in, de, in de schaatsponsoringen tot mm. huis, zo'n 20 miljoen euro. Ja, een, een beetje gemiddelde ploeg kost tussen de 1 miljoen en 3 miljoen euro. Uh, dat is wat TVM bijvoorbeeld betaalt het laatste bedrag. Maar ik denk wel dat het belangrijk is voor de sport dat, uh, dat ook de andere landen zich gaan ontwikkelen. En je ziet in het voetbal, de world coaches, hè, wat de KNVB heeft, dat het juist heel goed is om die kennis ook te verspreiden. Want uh, ja, het is nu wel heel eenzijdig. Ja. Maar het is jammer, vandaag niet, hè, gelukkig, zullen we maar zeggen dan. 1500 <laughs> vandaag niet. Nee, Henk Gep zei al dat heel lang geleden hebben ze al een, een, een, zo'n zo handboek uitgegeven dat de hele wereld ja. over is gegaan. Maar even terug op wat je zegt van wij geven 20 miljoen uit in Nederland. Ja. Weet jij toevallig als sportmarketeer hoeveel dat in het buitenland bijvoorbeeld is? Nou, Heb je vergelijkingsmateriaal? Nee, maar dat is veel minder. En dat uh, kijk, zelfs in Amerika die hebben amper sponsors. En Noorwegen precies hetzelfde. Vaak als. Als Davis gesponsord wordt, is het ook nog een Nederlands bedrijf geweest. Dus, uh, DSB volgens mij is het uh, In het verleden, precies. Dus uh, ja, daar zit veel minder, veel minder geld achter. Ja. Robert Bissette, hoe zie jij dat? Ja, ik vind dat die Olympische status van schaassen wel degelijk in gevaar is. Uh, ik heb namelijk heel sterk het idee. Vandaag uh, leken zo zowaar een beetje op mondiale wereldsport een pool die goud winnen. Dat hebben we heel goed gedaan als Nederland door niet alles weg te kapen. Maar je moet wel reëel re zijn. Op de meeste afstanden rijden de Nederlanders tegen elkaar. Dat kun je beter doen op de coolste baan van Nederland in, uh, in het Olympisch Stadion of in TIAF. Maar dat, dat zou in mijn ogen zijn dat niet echt Olympische Spelen. Die sport is te smal. En het is prachtig dat er bij ons 20 miljoen in omgaat. En in die zin kopen wij tussen aanhalingstekens ook die medailles. Maar voor de toekomst van schaatsen vind ik dat wel degelijk een, ja, een grote bezwaar. Maar ja, opvallend dan dat de Amerikanen investeren in prachtige nieuwe pakken. En dat wordt dan zo'n debakel. Ja, maar ja, maar kan dat? Hoe verklaar je dat? Ook, dat? ook op dat vlak is, natuurlijk, is, de, is de innovatie in Nederland al, al veel vooruit. De pakken waar Nederland in rijden die zijn uitvoerig getest... in windtunnels en noem maar op. Ik heb het idee, en die discussie gaat er volgens mij... dat die pakken in Amerika al lang niet, lang niet zo goed getest zijn... Ja, en het die bleek ook gewoon slecht te werken uiteindelijk. Ja, ze zijn wel getest, maar alleen in een windtunnel... en niet ja, in een ja, echte situatie. Ja. Ja. Ja, en, en hier speelt de commercie natuurlijk ook een rol. Zeker. Dus maar vandaar reden de Amerikanen niet zo heel veel ja. beter met hun oude pakken. Dus nee, lag nee. het nou echt aan die pakken, jongens? Niet alleen. Nee, maar toch? ik werk er wel mentaal door, denk ik. Mannen Colson, wat, hoe zie jij dat? Nou, ik, ik zit nog even te kauwen op de opmerking van, van Robert. Van, he, schaf het maar af, daar komt het eigenlijk op. Nee, dat, is, dat, nou ja. dat, dat zeg ik niet. Okay, het is gevaarlijk. Gevaar. Ja, ja, het is gevaarlijk. Er moet iets gebeuren, ja, ja. anders dan heeft het geen bestaansrecht meer. Um, ja, Ik ben het daar gewoon echt pertinent niet mee eens. Verwacht ook maar niet dat over vier jaar uh, weer zo'n uh, dominantie van Nederland is. Ik denk dat er ook heel veel te verklaren is uh, vanwege de, de mentaliteit en de kracht van de huidige toppers: van de Irene Wusts en de Sven Kramers. Het talent je, dat zij hebben. Ja, mm. uh, Michel Mulder, uh, ik bedoel. Onderschat dat niet, wat voor uh, toppers dat, nee, dat zijn? Dat is, is natuurlijk dezelfde discussie die we ook al voeren over vrouwen. Je kunt die speelsten zelf niks kwaad nemen, of die, die, die schaatsen zelf niks kwaad nemen Dat ze 1, 2 en 3 zijn. Maar voor het beeld van de sport, straks weer 10 kilometer, ik geef op brief, het wordt 1, 2, 3 en 4 van Nederland. Voor de sport is dat dodelijk. Ja, het is wel zo dat uh, het zijn de winterspelen. Uh, eigenlijk willen ze nog meer sporten erbij hebben. En er zijn ook andere sporten op de winterspelen die gedomineerd worden door landen. Ja, Als je, je bijvoorbeeld kijkt naar freestyle skiën. Heel veel Canadezen of biathlon en... en, en, en ja, Robin, ja, nog langlap. even... Nog even ja, moeten we niet juist oppassen voor de wet van de remmende voorsprong... en alles op alles zetten om, om... deze kwaliteit vast te houden? Want het zou kunnen zijn dat we inderdaad over vier jaar... van alle kanten ja, nou, en ingehaald denk, worden... zoals Manon ook ik, ik aangeeft. Ik denk dat Schaatsen heel goed moet kijken. Uh, bijvoorbeeld het tafeltennis wordt gedomineerd door Chinezen. Weten we allemaal. Wat hebben ze dus gedaan... bij de internationale tafeltennisbond? Die hebben gezegd van... wij doen er maar twee, twee deelnemers maximaal per land. Dus misschien zou het goed zijn... om ook bij die afstanden van Schaatsen geen vier neel... maar gewoon maximaal twee meter te doen. Dan hebben we in ieder ge met die andere landen. Ja, maar dan heb je Nederlandse, Chinezen en Duitsers. Ja, nee, dat, dat denk ik, en ondertussen dat denk ik niet. Ondertussen doen we toch. Ik denk, twaalf mee. Wel, ik denk dat dat ook al. Het zou, het zou, het zou kunnen helpen, denk ik. Want waarom, waarom moeten wij altijd vier Nederlanders op, op die ja, baan hebben? We hebben ja. ook al Nederlandse schaatsbelgen gehad en zo. Ja, ik, ik weet niet of dat de oplossing is. Het is ook vandaag, juist met dat internationale veld. daar zitten we ook van te genieten. En dat we echt die andere landen verslaan, dat maakt ons nou, nog trotser. Internationaal veld wie dan? Ik zie, ik zie 14 ritten en 10 ritten, die gaan helemaal nergens om. Vandaag voor het eerst, op het 15 moment, heb ik het gevoel dat er iets dat bedoelt, meer mee ik... deed, maar Op die duizend op, of wat is op de vijf kilometer? 10 kilometer uh, kun je uh, rustig nog uh, drie bakken koffie halen. Na de een keer gaan kijken. Komen twee Nederlands en dan weten we dat het goud, zilver en brons is. Dat is niet goed voor de sport. Ja. Victor aan die won vanmorgen, hè? weet je ja. Nog? Die hoor okay, refereren, nee, rust. <laughs> ja, nee, maar hij komt uit, Die is dus ook voor heel veel geld gekocht door Rusland. Hè? Een short track, dat heeft ze want Hij zijn vader. Hoorde ik trouwens op op de NWS. wilde eigenlijk gewoon dat hij misschien wel naar, naar Amerika zou gaan. Maar het was gewoon keurig. Wie biedt het meest? Nou, de Russen wilden natuurlijk per se goud halen. Dus die werd het meest geboden. Dus die rijdt hier op een Russisch paspoort. En dat deed hij keurig. Ja. Maar goed, is het schaatsen, Manon, echt serieus in, in gevaar? Of, of de, de, moet er iets veranderen wellicht? Moet er aan de opzet iets veranderen? Dat was van de week ook, uh, ook aan de orde. Dat misschien de opzet van de 500 meter met voorrondes misschien, uh, misschien zou moeten worden gereden. Nou, weet ik niet. Um, wat mij meer zorgen baart is die hele aanloop naar de Olympische Spelen: um, dat je in Nagano of in, uh, in Salt Lake City of in Calgary in een lege schaatshal je kampioenschap uh, aan het afwerken bent. Dat vind ik veel ernstiger. En het, het, het hele allround verhaal binnen het internationale schaatsen... wat vooral uh, bij ons in Nederland heel belangrijk is... maar waar ze in Amerika echt geen nacht minder uh, slapen uh, omvatten. Uh, lijkt me dat je dat eerder, dat systeem moet veranderen... dan die Olympische Spelen. Uh, ik, zie, ik zie daar echt serieus het, het probleem niet zo van in. Uh, dit is nu voor het eerst sinds tijden... dat uh, Nederlanders zo domineren bij de Spelen en Schaatsen. Al die jaren daarvoor was dat niet het geval. Um, ja, uh, laten we blij zijn ermee. En onze handjes dichtknijpen. Want sommige mensen genieten daar wel van. Uh, en uh, over vier jaar is het misschien weer heel anders. Uh, ik denk zelfs dat het over vier jaar heel anders is. Omdat er dan een aantal mensen wegvallen. Maar marketing technisch gezien, uh, Beert, als je bent sportmarketeer. Uh, is het inderdaad een uh, logische beslissing om nu het schaatsen iets aan te gaan passen? Nee, want op zich gaat het natuurlijk heel goed. Maar ik denk dat het voor de uitstraling van de sport als zodanig ook goed is als er meer internationale concurrentie komt. Ook als je bijvoorbeeld een wedstrijd ziet in Astana of in Calgary of in Salt Lake, ja. dan staan daar bijna uh, Nederlandse MKB-bedrijven op de boarding. Ja. Het zou veel mooier zijn als dat ook internationale allure zou hebben. Bart Veldkamp zei eerder dat uh, er wordt meer geroepen, ook dat er kennis gedeeld moet worden. Hij zou dan vooral zich bezig willen houden met techniek, want hij zei: ik zie daar een paar slagers op de baan uh, langskomen. Dat ziet er niet uit. Z zit daar ook een probleem, wat hem zit? Nee, nou, ik denk dat uh... Ik denk dat Marcel gewoon natuurlijk ook het belangrijkste punt aansnijdt. Het feit is dat er in Nederland 20 miljoen euro in schaatsen wordt gepompt. Mm -hmm. Het is geen kennis delen, het is geld delen. Als daar geen geld in wordt gestopt. En wij houden, en dat doet iedereen ermee, ook de NWS... we houden een kleine sport, kunstmatig groot... door al die wedstrijden ook maar uit te zenden. Dus waar je ook kijkt, in Astana of in Nagano... je ziet lege sporthallen met Nederlandse uh, bedrijven die, die daar op een, op een logo staan ja, of op een quaalbor Is dat niet hè? een catch 22, want je maakt een sport interessant door erin te investeren, uh, maar dat doe je ook omdat je de sport al interessant vindt. Dus hoe kunnen... we. Uh, ja, leeft dan alleen in Nederland. Op. Hè? Schaatsen is op de Olympische winterspelen een hele kleine sport. Ja, maar de, grootste de vraag is met, hoe je dat in groot dus buitenland dan interessant kan maken. Daar, daar gaat het om. En nou, dan met... zeg je dat heeft met geld te maken, maar dat heeft ook met interesse voor de sport te maken. Het Hallo? is absoluut catch 22, want met succes komt ook aandacht. Kijk, hmm. als Johnny Davis een uh, Olympische ze medaille wint op die duizend meter, als hij weer voor de derde keer goud wint. Ja, dan, dan is hij een ster in Amerika en dan komt er automatisch weer meer pers. Dan en dan, dan gaan meer... er meer kinderen schaatsen. Nou ja, dat, allemaal niet dus dat in Amerika. Niet dus in Amerika. Dat heeft niet echt geleid tot meer aandacht voor het schaatsen. Pete Sempers was een van de allergrootste tennis van alle tijden. Tennis is een hele kleine sport in de Verenigde Staten. Dus dat effect is vrij klein. Maar, maar je is hier Deel je die mening? Nou, ik, ik vind dat het bijna een belang: uh, het belang van de KNSB is om uh, ook te investeren in het buitenland. En door. Trainers ter beschikking te stellen. Ja. En juist, want het begint uiteindelijk allemaal bij talentontwikkeling. En de talenten zijn er wel in andere landen, alleen die schaatsen nu niet. En die zijn misschien aan het skieleren... Hè, waar je nu ziet dat er heel veel sporters het schaatsen binnenkomen. Nou, als we daar meer geld in zouden stoppen... is echt een belang van Nederland. Zou de KNSB moeten doen? Is het niet eerst de volgorde dat de ISU dat op zich moet nemen? Eh, zoals bijvoorbeeld ja. de FIFA en de UEFA dat ja. doen? Maar kijk naar Jacco Haren... dat dan vervolgens de beste coaches uit de beste landen worden weggenomen. Nee, dat klopt. Maar de ISU die heeft helemaal geen aandacht... voor het lange baan schaatsen. Er zitten al honderd jaren voorzitten. En die houdt vooral van, van kunstrijden. En die kijkt er helemaal niet naar om. Dus wij zouden echt dat initiatief moeten nemen. Mm. Ze gaan ook ook bij de witte spelen, is de aandacht meer voor andere sporten, Freestyle, uh, mogul, halfpipe, hoe het allemaal heet. Dat wordt leuk en spectaculair gevolgd. Ik denk dat het een serieuze concurrentie is van, van schaatsen. Nee, nou, dat denk ik niet. En, maar het lange baan schaatsen, laten we ook zeggen. Wij zitten hier in Nederland wel ongelooflijk van te genieten. Met heel veel mensen en het, het is geweldig. En ook in de hele wereld wordt er over geschreven. Hè. Waar, we staan op de voorkant van de ja. New York Times... Ik de geloof Heuveling dat ze ook... Post schrijft er over. Ja, ja. Dat we elke dag op de schaatsen naar kantoor gaan, geloof ik. Dat schrijven <laughs> ze dan ook. Er maar... drie ja, buitenlandse geslaggevers, ook bij Sven Kramers. Dat valt wel mee. Het leeft vooral in Nederland. Nou is het zo dat de TVM gaat stoppen als sponsor... na dit seizoen. Um, gezien de successen nu van de Spelen... wordt het dan, uh, kijk even naar jou, Marcel Beerhuis, ja. wordt het dan eenvoudiger om een nieuwe sponsor te vinden? Zeker, zeker. Uh, er is wel continu discussie... in die schaatswereld dat KPN zo heel erg dominant is. Al die andere partijen die... Uh, die klagen erover. Maar naar verhouding, je investering in het schaatsen, in een schaatsteam. en wat je ervoor terugkrijgt, is eigenlijk maar beperkt. Als je dat vergelijkt met voetbal bijvoorbeeld. waar die, waar die wereld veel voller zit met allerlei merken die actief zijn. Dus het sponsoren van een schaatsteam is echt een hele interessante optie. voor een merk dat de aandacht wil hebben, een verhaal wil vertellen. Ja, ik zou dat zeker aanbevelen. En zo duur is het niet, toch? Nee, zo duur is het niet. 1 miljoen, dat, uh, dat koop je nog niet. Ik ben nog heel benieuwd, Marcel. Hoe het verder gaat. Omdat dus die merkenteams. Hebben, die hebben het vertrouwen opgezet. In de KNSB. En de KNSB wel eigenlijk Weer toen aan. Dat dus het kernploegmodel. Dus ja, dat, ook, ja. ook met sponsoring dat Is dat toch wel. En als KPN zo dominant aanwezig is, is het toch lastig... voor andere sponsors om hun verhaal kwijt te kunnen Het allermoeilijkste is dat de wedstrijden waar het echt om gaat... dan rijden ze in het pak van Nederland. zeg ja. maar In het pak van Nederland is het pak met KPN erop. Maar dat zijn dus bij de EK's en WK's... en bij de World Cup wedstrijden... Is eigenlijk het overgrote deel van het seizoen. En ik denk dat daar een oplossing zit. Dus juist die World Cup wedstrijden... zou een hele mooie ja, evenement kunnen zijn... om juist daar ook in de outfit van het team te rijden... en niet in het outfit van het Nederlandse van het Nederlands team, zeg maar. Maar ja, het is al jaren zo. Ik vind ook wel... Sponsors klagen nu heel erg daarover. De Beslis.nl en dergelijke. Maar die komen ook wel die wereld binnen. Die hadden zich ook wel beter kunnen oriënteren. Hadden ze kunnen weten hoe dat in elkaar steekt. Hm. Maar je begrijpt het conflict wel? Ik begrijp het uh, conflict wel. Ze zeggen natuurlijk allemaal, en dat heeft nu ook met de Olympische Spelen te maken. Ja, je, je kan bijna niet meer vertellen dat je betrokken bent. Want die, het IOC zit er bovenop. Dus dat is heel moeilijk om je verhaal te vertellen. En juist op het moment dat de prijzen worden uitgereikt. En jij er als TVM heel veel geld in hebt uh, gestopt. Ja, dan kun je er eigenlijk niets meer mee. Dat is ook niet eerlijk. Wat dus... vind je van de rol van de bond hierin? Nou, de bond heeft niet zoveel te zeggen daarover. Het uh, lijkt wel alsof ze dat wel hebben. Nee, dit is vooral IOC en NOC en NSF... die nu de eigenaar zijn van alle atleten. Ja, maar en... Lara bedoelt ook het conflict tussen de... Het conflict tussen de... de oh, oh. Ja, sorry. Ja, ik zal ja. het duidelijker zijn. Ja. ja. ja de bond uh, doet echt wel zijn best... maar zit gevangen. Want is zo ongelooflijk afhankelijk van het geld dat ze van KPN krijgen. Hmm. Dat maakt een heel belangrijk deel van hun begroting uit... En dat willen ze niet kwijtraken, want op het moment dat je moet inleveren... daar betekent het ook dat het bedrag minder waard wordt. He, zou je kunnen zeggen. En dat maakt het zo moeilijk. Maar zou uh, de bond niet meer een uh, voorwaarden creërende rol moeten spelen? Dus ook minder inkomsten moeten verwachten? En het veel meer over moeten laten aan, aan de commerciële ploegen? Nou, ik denk... Kijk, er is geld genoeg wat dat betreft. Het klinkt misschien een beetje raar. Maar voor zo'n mooie sport die zo in onze harten zit... is er genoeg geld in Nederland. En het is veel meer dat ze de handen in elkaar zouden moeten slaan... en proberen met z'n allen veel meer uit de markt te halen... dan nu rollend, vlak voordat de spelen beginnen ja. over de tafel te gaan. Dat is natuurlijk eigenlijk... Ja. Is er een precedent geschapen bij de uh, badmintonbond? Want daar heb je natuurlijk een beetje hetzelfde probleem gehad. Hè? Met, uh, ja, met de, de bonds. Bij... Dat ging toen over records. Dat het probleem was, dat ging echt over technisch materiaal, en daar mag je dan... He, daar heeft de rechter een uitspraak over gedaan. In dit geval overigens in het voordeel van de bondsponsor. Uh, want die zeiden toen wel dat de Nederlandse spelers... met die rackets moesten spelen. En die spelers zeiden toen, ja, maar dat doen we niet... want daar voel ik me niet uh, fijn mee. Maar, ja, en dus uh, geen zover. Dat is ook niet meer ja. opgeroepen voor, voor grote toernooien. Dat ja. zou hetzelfde zijn als dat de KNSB zegt van... Sven maar gaat niet naar de EK ja. want hij rijdt niet in ons pak. Dus dat zou Normaal kunnen, was het maar, altijd ja. zo dat technisch materiaal... dat mag de sporten zelf bepalen. Dat zijn voetbalschoenen of dat zijn schaatsen. Dat zijn soms ook pakken. Bij uh, het zwemmen bijvoorbeeld heb je dat gezien. Uh, maar maar nee, wat dat betreft is dat hiervoor geen precedent. Maar ja, de oplossing zit echt bij al die partijen... die ook zoveel te danken hebben aan schaats. Mm -hmm. Nou goed, een houding dus. En praat met elkaar. Zullen we eens naar een sport gaan... waar het niet zo goed gaat met de Nederlanders? Drie keer raden? Snowboarden? Ja, dat sneeuw, hè? alles met ja. sneeuw. Ja, heeft dat, heeft dat met sneeuw... <gül> Hoe komt het dat de Nederlanders, het Jeroen Maas... Eh, op de sloopstaal zelfs vier keer ten val komt? Terwijl eh, wij horen van Martien Veldhoen, oud-snowboardster... dat Cheryl Maas een van de beste is, zou moeten zijn op dit moment. Ja. Hoe verklaar jij haar prestaties? Ja, ik ben daar echt razend nieuwsgierig naar. Het schijnt dat ze, op de, dat ze bezig is met een webserie... dat die uh, in maart uh, online komt, een soort van docu-achtig uh, iets... Waarin ze terugkijkt ook uh, op de spelen. En waarin ze uh, alles laat zien wat ze heeft meegemaakt. Die wil ik zien. Want mm. uh, dat is zo'n raar uh, verhaal. Dat je zo goed bent. Hè, wordt gezegd. Uh, en dan vervolgens zo. ja, Ik zeg het maar. Gewoon faalt. Um, dat is nogal een verschil. Um, maar ze was niet de enige die verhaalde. Nee, Dolf van der Wal, met de Jong. Ja, Misschien heeft het ook iets met dat... Ik, ik ken die wereld niet, hè? Uh, maar de verhalen die ik erover lees... Uh, dat, het, uh, dat het echt uh, ja, meer een lifestyle is ook. Hè? De mm. hang Loose mentaliteit. <laughs> de broeklaag en zo. in ja, broek, ja. broek, broek laag in het kruis. Uh, je ziet het ook in die mensen na afloop. Uh, uh, mensen die dan winnen. Het uh, is dus allemaal lachen, gieren, brullen, knuffelen met elkaar. Uh, het is bijna niet alsof het uh, dat, zeg maar dat keiharde sportklimaat... Hè, van uh, een Koen wij die vandaag uh, tweede wordt... en liever uh, door de grond zakt dan dat hij nog op het podium stapt. Dat, dat mis je daar een beetje. En misschien ja, op het moment dat je dan bij die Spelen komt... Ik denk dat er nog iets anders is. Marcel Beierthuis. het. Is, ja, het is heel bekend dat... Uh, je vaak één keer moet meedoen aan de Spelen om op te ja. doen... om daarna pas, vier jaar later, echt medailles te winnen. En dat is hier ook de druk die er nu op die sport is. De aandacht die er is. Ja. Het maakt het toch totaal anders. En, en dat is ook bijna niet te trainen. Hè? We hebben natuurlijk wel allemaal psychologen nu in dienst... maar dit is echt heel iets anders. En dat maakt het ook moeilijk. Dan zit het dus misschien... bij de snowboarders wel goed, denk je, in de begeleiding en... Nou ja, we hebben natuurlijk een gouden medaille daar gewonnen vier jaar geleden. Dus, dus je zou de... zeggen van Ja, maar die is ja. ook wel heel individueel gewonnen. Ja. Bol Sauerbrei heeft altijd heel ja. erg haar eigen route uitgestippeld. We, we krijgen Bel Berghuis nog. Ja. Uh, wie weet. Die heeft daar al een keer gereden en de vierde plaats gehaald. Dus uh, er is toch hoop. Maas, Maas is geen Olympische sporter. Die, die is al een keer op de Olympische Spelen geweest. Cheryl Maas is een actrice die, die, die een leuk kunstje kan. Ik vind het, ik vind het, ja, ik vind het echt op de grens van zo'n kennen Actrice? ze echt. Of topsport, dat meen ik echt. Dat zijn, dat zijn leuke kunstjes. Maar ze heeft al heel duidelijk gezegd... dat ze eigenlijk vooral dat doet voor heel veel geld. Hè. Als, er, als er goed voor wordt betaald. Olympische Spelen heeft ze helemaal niks mee. Hè. En dat blijkt ook inderdaad. En, wat jij zegt, het is inderdaad misschien meer lifestyle. Maar waar zitten we dan eigenlijk naar te kijken? Het is een jury sport, hè? Ja, het is een jury sport ook nog. En ook kan zij ze niet tegen die druk. kunstrijden uh, af... Als nou, ik, ik vind dat iets anders. De kunst, hij heeft een hele lange traditie. Maar jij vindt eigenlijk, vind jij Sheryl Maas, want dat is nogal wat wat je nou zegt, is geen topsportster? Nou ja, ik, nee, ik denk het niet. Nee, als, zij, als, zij, als, zij, als zij vier keer valt, zijn ze in ieder geval niet, niet bestand tegen de druk van zijn zeg maar, topsport. Maar maar een actrice ook... is toch wel bestand tegen, ja, tegen de druk? Ja, ik vraag me af of Dus ze ook... waarom dan die vergelijking nee, met een actrice? Nou ja, ik bedoel meer omdat ze ook gewoon hè, het, het hele beeld van zo'n vorm van, zijn, van ik, doe dat, hè, ik, ik, ik doe het graag als, als er films worden gemaakt, als ik dat kan doen voor, voor, voor leuke projecten, als ik daar goed voor krijg betaald. Ik denk dat zij ook helemaal niet met de speler heeft. Dat zij zich daar niet echt prettig in voelt. Concentreert ze zich onvoldoende op de sport zelf? Ja, vindt ja ook je. dat. Ja, en ik denk dat er ja, misschien ook nog wel uh, onbedoeld... nog wel andere factoren bij haar uh, meespelen. ze dus ook onbedoeld tegen wil en dank... ook nog weer wordt gezien als het symbool van... vanwege haar seksuele geaardheid. Wat denk ik veel te veel uitvergroot wordt. was misschien ook wel tegen haar zou, zou kunnen werken zelfs. Dus, ja. Ik, uh, ik denk niet dat we uh, dat te vaar nog toezien op, ja, op Marcel en van Manon, van. volgens mij zou ik allebei een beetje op ontploffen. Ik twijfel naar wie ik. <lacht> ik, kies, <lacht> <lacht> ik kies voor Manon. Je kunt meekijken trouwens. Ja. Ja, dat is misschien <lacht> o, wel leuk om nou, ja, Dat je naar mij uh, gaat zitten wijzen. Ik wil ook wel iets zeggen, maar ga jij weer eens Manon. Maar heel even, want mensen kunnen meekijken. Ja? Dus ze zien ook je, jullie ontploffende gezichten. <lacht> <lacht> dat kan op radio radio.nl. Gezienrotzooi.nl. Ja. Ja. Ja. Nou, steek het lontje even aan Manon, kom. <lacht> nou, uh, god, waar hadden we hadden het over. Ja, Selma, actrice. Ja, ach, nou ik had een beetje hetzelfde als wat Lara had. Ik, dat begrijp ik niet helemaal. Maar goed, dat is misschien dan de, de woordkeuze. Um, uh, ik, ik denk dat in principe zeggen we hetzelfde. Uh, ik zei net van... He, die, die, die lifestyle sport... wat het misschien is... Uh, die is niet helemaal bestand... tegen zo'n hard sportklimaat... wat er toch is bij de Olympische Spelen. Het is toch op of eronder. En het is één keer in de vier jaar. Dus uh, je moet. Uh, maar ik... Ik ben het niet eens met de stelling... Uh, dat het geen topsport is, want... Ik zou jou wel eens van die bergen af willen, willen zien. Ja, nou ja, dit is jarenlang trainen wat je daarvoor moet doen. Dat, dat gaat ik. niet vanzelf. Dat, nee. is, dat is echt een sport. En dan moet je voor leven en dan moet je voor, voor, voor maar trainen moet Maar laten we dan voor... zeggen. Doet Cheryl Maas dat, dat genoeg? Dat lijkt dat mij niet hoor. We nee, dat kan van. ik ook niet beoordelen. Maar ik vind het ook wel verkeerd dat we meteen denken als sporters onderling aardig tegen elkaar doen dat het dan geen topsport is. Of dat ze niet serieus met die sport omgaan. Nou, niet de ik... topsport die we gewend zijn bij door ja, Donc. Ik, ik heb net een documentaire gezien over Kevin Peer de Crash Reel, verhaal. ik weet niet of, ja. jullie, of jullie dat gezien hebben... maar dat gaat over de strijd tussen hem en, en Sean White. Dat is absolute, absolute topsport. Mensen die het allerbeste uit, uit zichzelf willen halen. Uren trainen ook. En, en mm. tot het uiterste gaan en, en Kevin Pearce valt... En, komt enorm terecht. En nou, Dat is een prachtige documentaire, ga hem kijken. Maar natuurlijk zijn de topsporters die keihard trainen. Ja. En, en actrices is echt het totaal verkeerd woord, ja. Maar toch, om even, Robert, zet niet even uit de hoek te halen... waar de klappen vallen... Uh, de, de, ik ik de, de, is eerst de graaf, maakt niet uit. <lacht> er is dus nu sprak, ook sprake van uh, ijsberg klimmen, bijvoorbeeld. Uh, als zijn de Nieuwe Sport, wie het snelste met haken een, uh, een ijsberg op kan klimmen. Ik uh, snap je een beetje wat hij zegt, dat we niet Vol de Het uh, Wordt de circuskant... het niet de clownesk, bedoel je? Ja. Ja. Ja. Nou, zelfs een short heeft dat gevaar al in zich. Als je vandaag kijkt, met alle respect hoor, voor, voor wat ze doen... Als je van elkaar kijkt... Ik hoorde de commentator van NOS zeggen of, of Jorinte Mors... Ze wordt vierde, wat een schitterende positie. A is vierde, geen schitterende positie. En B, er zijn er drie gevallen. Er blijven er nog vier over. De geluksfactor is zo groot in die sport... dat je kunt afvragen of het nog, nog wel eerlijke competitie is. Sienkie Knecht komt in de halve finale omdat er twee omvallen een duel krijgt, een duel geeft, ik weet het al. Ja, of zich zo handig manoeuvreert dat hij op die positie komt. Hè? Dat kan ook nog. Ja, ik weet het niet. Ik, uh... Nou ja, jij zegt het. Ik heb hem maar ernstig gevraagd. Maar ik, vind, ik vind die sport ook, dat geluksfactor is, is, is vaak te groot om, om daar nog te spreken van een hele iets bij schaatsen. Blijven er nog Olympische sporten over bij ja, jou? Ja, ik dat net maar vragen vragen. Dacht ik me net. Nou, De grootste wedstrijd. Nou, ik... Nee, maar zeg eens wat, welke, welke ja, jij ik, nu ik, wel? -tennis. Ik, ik wil net geven, maar ik zei ook, de grootste wedstrijd van vandaag werd gespeeld tussen Rusland en Amerika-Ijselkje. Daar kijkt het hmm. hele land naar. Ja. En dat over een paar honderd miljoen mensen. Dat is de sport die leeft. Zeer spectaculaire wedstrijd. Die naar Shootout werd gewonnen door Amerika. Voor mij is er onterecht een doelpunt van de Russen afgekeurd. Maar dat is een sport waar waarmee leeft. kunstrijden hetzelfde. Plushenko, die eerste team naar goud leeft. En daarna de drama dat hij niet kan meedoen. Dat is ja, de talk of the town. Dat zijn de grote sporten. En skiën. Schaatsen is een hele kleine sport. Goed, Mag ik ja, even, tussendoor even tussendoor melden dat uh, Uitdrecht-Braunswijk met 4-2 heeft gewonnen? Oeh. Ja, dat wordt moeilijk voor Bert van Marwijk. Uh, Tim de Wit gaan we er dus zo even bellen in, in, in, in België ook zeggen. Nee, daar zit hij nog niet. In Duitsland. Uh, laatste twee doelpunten. 3-2 in de 85ste en de 4-2 in de 93ste. Wat breed. denk je? Betekent dat het einde van de marwijk? Ik ga daar niet over speculeren. Heb ik van uh, meneer Pasterk geleerd <laughs> in deze week. Dus dat begrijp echt niet. Het wordt wel heel moeilijk. Even terug naar het snowboarden. Wonderen? de Vecht. Die heeft volgens mij heel hoog van de toren geblazen. Als ik me goed kan herinneren. Eén of twee jaar geleden. Of was het een jaar geleden dat hij zei dat hij toch minstens voor medailles ging uh, tijdens deze spelen. Ze zijn nog niet klaar. Ze zijn nog niet klaar. Dat uh, is een antwoord ja. dat hij had kunnen geven. Ja. natuurlijk. Maar valt hem hierin uh, iets te verwijten of gaat dat te ver? Manon. Uh, gaat te ver, denk ik. Ja. ja. Nou, mooi. Marcel? Nee, dat, dat kan ik niet behoorden. Mooi, Robert. Ja. Vind ik ook moeilijk, maar ik ben het wel een beetje eens op met mijn. Non ik, denk, ik vond het wel ook de reacties van Dolf van der Wald. Het is wel ook hoe ze reageren, Dat je denkt: van ja, ben je nou echt helemaal met die wedstrijd bezig geweest? van het moet daar gebeuren en zoals een koeven wij. Die scherpte mist die ja, ja, dat denk ik wel. Ja. Mm -hmm. ja, goed, we gaan zo weer verder. Blijf lekker bij ons. Hier in de studio. Het is tijd voor het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Mark Visser. De PvdA neemt de 5% norm voor werkloosheid op in het programma voor de Europese verkiezingen. Partijcongres stemde daar vanmiddag mee in. De commissie onder leiding van oud-PVDA-leider Melkert vindt dat de EU en het Nederlandse kabinet... moeten streven naar een werkloosheid van maximaal 5 procent. De PvdA is van mening dat de Europese Unie niet alleen moet kijken naar begrotingstekorten in de lidstaten. Het is nog onduidelijk of er een nieuwe ronde komt van het vredesoverleg tussen de Syrische regering en de oppositie. Dat zei VN-gezant Brahimi op een persconferentie. De laatste sessie voor de tweede ronde van het overleg in Genève was vanochtend... Het gesprek, dat nog een half uur duurde... bracht geen duidelijkheid over het verdere verloop van de besprekingen. Een kringloopwinkel in Almere-Buiten is volledig uitgebrand. Toen de brand uitbrak waren er mensen in de winkel, maar ze bleven ongedeerd. Grote rookwolken veroorzaakten overlast in de buurt. Mensen werd aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. En de eerste vliegvelden op het Indonesische eiland Java zijn weer open... Gisteren gingen zeven vliegvelden dicht vanwege aswolken die vrijkwamen op een, of bij een vulkaanuitbarsting op Oost-Java. Vandaag zijn de vluchten vanaf vier vliegvelden in ieder geval weer hervat. Tot zover, de hoofd. Dankjewel. We gaan naar het weer. Naar Willemijn Hoebert zit hier naast me in de studio. Willemijn. Um, hoe is het in Sochi, vraag ik mij af. Want we hebben steeds een stijging van de temperatuur gezien. Uh, Gaat dat ophouden? Nou, nog even niet. Vandaag was het, wat mij betreft, een heerlijke dag. <laughs> daar met opnieuw temperaturen zo tussen de 15 en 20 graden in, in Sochi zelf dan. En dat zit daar voor morgen weer in, in de verwachting. Neerslag nauwelijks, wel meer bewolking. Die zon is echt even, even verdwenen. Mm -hmm. Als we dan kijken naar de temperaturen op de berg... wat natuurlijk interessant is voor alle sporten die daar plaatsvinden... dan gaat het kwik daar wel omlaag. S'nachts een paar graden vorst en ook morgen overdag bijvoorbeeld op de top ligt het kweek nog net iets onder het vriespunt. Oké, okay, dus het is dus niet dat de zomer begonnen is. in soort nee, nee, nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, helemaal niet. En er zit ook een beetje sneeuw in de verwachting. Maar nou ja, ik weet niet of je blij moet zijn met één centimeter. Maar <laughs> beter iets dan niets, zullen we ja, denken. is, dat, zo is dat. Nee, En in eigen land, want het heeft flink gestormd. We hebben al uh, bijdrages gehad uh, van daken die afgeblazen zijn. Ja, Breda inderdaad. Ja, al, hoe uh, is dat nu? Uh, nou, we hebben nog steeds te maken met uh, windstoten. En vooral het uh, westelijke, uh, westelijke en noordwestelijke kustgebied. Tussen de 80 en 90 kilometer per uur en de komende uren kunnen daar nog steeds uitschieters bij zitten tot zo'n 100 kilometer per uur. Dat, uh, dat neemt echt pas in de loop van de avond uh, af. <hijf> Dan neemt juist de kans op buien weer, uh, weer toe. En bij die buien kunnen soms ook wel uh, forse windstoten zitten. Dat geldt dan ook voor, uh, voor de rest van het land nog. Maar de loop van de nacht wordt het allemaal wat rustiger. Neemt ook gewoon de doorstaande wind wat meer af. Nu staat er bijvoorbeeld nog een windkracht 8 langs de kust. Ik verwacht dat vannacht de windkracht 6 is. boven land dan matig. En dan morgen overdag wordt er wat andere dag qua wind. In elk geval een stukje rustiger. We hebben wat meer uh, zon, wat wolkenvelden. Kan nog steeds een bui vallen. Maar naar mijn idee prima weer om uh, lekker buiten wat te gaan doen. Of Klinkt zo. goed, Willen ja, precies. Mij. Dank je. NOS Radio Olympia. Nou, we hebben nog uh, geen nieuws uit uh, Hamburg. Dus uh, zodra dat er is, melden we dat uiteraard meteen. Of van Marwijk nog steeds trainer is van HSV na het verlies van vandaag. Goed, morgen weer. Uh, medaillejacht. jacht uh, op 1500 meter vrouwen. Sebastian Timmerman. Er zou geloot worden zo ongeveer rond deze tijd. Heb je de loting binnen? Sebastian, Wij zouden graag Sebastiaan Timmerman horen nu. Sebastiaan is weg, heb ik de indruk. Of uh, ja. ben je er nog, uh, Sebastiaan? Nee. Nou, ik had toch echt de indruk dat hij er was. Misschien is hij even papiertje halen om te kijken hoe de geloot is. Uh, zometeen meer daarover. En zoals we al zeiden, zometeen ook contact met Tim de Wit. Over uh, ja, Bert van Marwijk, die toch wel in een precaire situatie is komen te zitten... nu ze verloren hebben van Braunswijk. Vooraf uh, betiteld als de wedstrijd van het jaar voor hun. Aan tafel inmiddels nog Manon Colson, sportsjournalist. Robin Bisset van de Volkskant en Marcel Beerthuizen, sportsmarketeer. Nog even één ding wat, het, wat me net nog even te binnen schoot. Ik hou nu nog heel even terug naar het schaatsen. Hoe desastreus was het voor het bedrijf geweest. als vandaag Johnny Davis uh, Olympisch goud had gepakt in dat andere pak? Voor de fabrikant. In. Um... Het pak die dan het pak hebben gemaakt waar de amerika oorspronkelijk in reed. ja waar het nieuwe dan, pak. ja precies dan dan werd dus onomstotelijk vastgesteld dat het pak niet goed was ja dat dat uh... Dat is dan ja, dan komt het echt aan op het moment dat het, uh, dat het gebeurt, en dan is dat het overduidelijke bewijs, dus dat is inderdaad heel erg vervelend. Op dat ja, ja, ja. Underarmament heet dat bedrijf. wat Under wat zou, wat, zou er, wat zou er met ze uh, kunnen gebeuren? Want dat is dat, levert heel veel imago-schade op. Uh, kan je dat zou je dat uh, marketingtechnisch nog recht kunnen breien daarna? Ja, het is wel vaker gebeurd. Piet van de Hogeband dat op een gegeven moment dat hij eerst in een Nike pak aan het zwemmen was, en to, toen toch weer terugging naar Speedo. Ja, dat zijn gewoon dingen die kunnen gebeuren, en het, het, het gaat uh, voor een deel omduizendste van een, uh, van een seconde. Aan de andere mm. kant is het ook gevoel. Hè? We, we noemden dat al eerder in deze uitzending. Dus dat heeft er ook nog eens een keer mee te maken. Die Amerikanen, het is helemaal niet bewezen... dat het pak van hun armen slechter is. Nee. Alleen ze voelen zich er niet goed in. Ja, wat doe je dan? Dan pak je terug... naar dat wat jou het goede gevoel altijd heeft gegeven. Maar straalt dat af op zo'n bedrijf. Uh, Daar bedoel ik mee eigenlijk... Ja? verkopen zij minder sportkleding daarna? Nee, nee. nee? nee. zo snel nee? gaat het niet. Nou, nee. oh, oké. Okay. Goed, dus geruststelling voor hen. Sebastian, is, is, is er uh, weer? Je was even de loting halen, begrijp ja. ik. Even een papiertje halen. Ja, er was even een, uh, een hapering in de verbinding. Maar we zijn er weer. De, we zijn er weer. Uh, met de loting van morgen, inderdaad. Nou, maar met de Amerikaanse vrouwen te beginnen dan Richardson en Bo. Die dan uh, het Amerikaanse hachje moeten redden. Uh, rit 14 tegen Ange in het geval van Richardson. Bo in de voorlaatste rit tegen uh, Lobisheva. Alle druk dus nu op uh, de schouders van die twee Amerikaanse vrouwen. Eerst uh, de Nederlandse. Komt uh, in actie in de rit voor de dwel. De laatste rit voor de dwel. Rit 9. Jorin Temors. had uh, vandaag een uh, drukke dag natuurlijk. op, uh, het, uh, op de, In de soort trekhal. Drie keer daar al een 1500 meter gereden. Net geen medaille. Vierde wedstrijd in de finale. Morgen uh, moet ze haar vierde 1500 meter van dit weekend gaan rijden. Dan op de lange baan tegen de Japanse Ayaka Kikuchi. Dan heeft Christine Nesbit al gereden. Maar die rijdt het uh, hele seizoen al zeer teleurstellend. En daar verwacht ik eerlijk gezegd morgen ook niet zo 1, 2, 3. Heel erg veel van. Maar het Leenstra is de tweede Nederlandse die in actie komt. In de dertiende rit van de 18 tegen de Japanse Tabata. Heeft uh, de laatste buitenbocht. Net als Morst trouwens. Iedereen wust in de vijftiende rit. De topfavorieten. En normaal gesproken uh, uh, ja, moet zij toch de verwachtingen waar gaan maken. Na het goud op de 3 kilometer en het zilver op de duizend meter. En de goede vorm die Wust al een jaar lang heeft. Rijdt tegen Idan Jaat En wie komen dan daarna nog? Nou, dus in ieder geval Brittany Bow. Ook de Poolse Bagleda Kourous. Vandaag een. Poolse winnaar. En Bagleda Kourous heeft dit seizoen ook al goede 1500 meters gereden. Is medaillekandidaten morgen. En Lotte van Beek, de laatste Nederlandse, rijdt in ook in de laatste rit en heeft de laatste binnenbocht tegen Claudia Perstein. Goedeld Claudia Perstijn dus in de slotrit van de 1500 meter tegen de vierde Nederlandse vrouw tegen Lotte van Beek. Nou, misschien leuk om zo meteen even met uh, iedereen hier aan tafel te gaan filosoferen over het podium. Het Radio Olympia Podium. Ja, want u weet het. Iedere dag kunt u uh, uw podium opsturen naar uh, het podium.nos.nl.nos.nl. Vandaag een verrassende winnaar. Dat hebben we gemeld, uh, gemerkt aan de inzendingen. Er waren er maar negen die het goed hadden. En daarbij ook Karin Lobossen, Karin Loborsen als ik het goed lees, uit uh, Goor, die had het goed. Brodka, Verwij en Morrison die, uh, stonden op het podium. En dat klopt, u krijgt van ons uh, de drie boeken uit het boekenpakket. Andere Tijden Sports, uh, de biografie van uh, Sven... Johan Boef, ja. En dan mis ik er nog één van... Uh, uh, Nanda Boers. Nando Boers. De interviews, ja. met De interviews met Schaatsers. Interviews met Onder andere Ruist, hè? en Kramer. Ja, en Kramer, alle gasten? grote jongens. Uh, Annette Gerritsen zit er volgens mij ook in. De opdracht voor morgen lijkt me duidelijk. 1500 meter vrouwen. Wie, uh, wie staan er op het podium? Inzenden kan tot twee uur morgenmiddag. Als we, als we om half drie te beginnen, tenminste doe ik even uit mijn hoofd. Ga ik vanuit. Dus tot twee uur kunt u inzenden naar het podium at nos.nl. Nou, Manon, zeg het maar. Manon Colson zit hier bij ons in de studio. Net zoals wat andere gasten zal ik zo nog een keer introduceren. Wat wordt het podium morgen? Ik zou bijna willen zeggen, wust, wust, wust. <lacht> kan niet, kan Eén, niet. Eén, twee en 3. <lacht> nou ja, uh, nee, dat kan niet. Um, wust op één. En ik hoop, het is misschien niet heel uh, uh, professioneel... Hmm. maar ik hoop <lacht> dat Jorien Tamors uh, op, uh, op plek 3. Komt. Ik denk niet, ik denk niet dat, ze, dat ze de tweede plek gaat halen. Maar uh, Brons okay. zou ik echt fantastisch voor haar vinden. We zijn op een of andere manier zo benieuwd naar het podium van Robert Mieset. <laughs> Die hoopt heel weinig, ik. ga eerst maar zo ik. Ik Ja, wust op één bij mij. Ja, Ik denk echt, uh, ze is zo ongelooflijk in vorm en zo uh, uh, ja, uh, gedreven om dit te gaan winnen. Dus ik hoop dat ze, uh, dat ze dat gaat doen. Lotte van Beek verwacht ik ook veel van. De roentim Ter Moors moest vandaag toch uh, ja, zich behoorlijk inspannen. Dus ik hoop dat haar dat gaat lukken. Ik weet dat niet. Dus ze zei uh, bij ons als reactie even uitfietsen, dan komt het wel weer goed morgen. Ja, dus, dat zei ze op voor het OKT ook. En toen had ze het ook zwaar. Dus, uh, Jij ja, gelooft dat, dat niet er... zo. Nou, nee. dat weet ik niet. Maar uh, ik, het lijkt me een behoorlijke opgave. Uh, als je al ziet hè, dat bijvoorbeeld Sven Kramer toch echt bewuste keuzes maakt. Uh -huh. En zij rijdt wel heel erg veel. Maar uh, ja, morgen... Zal het duidelijk worden? Nou, Robert, zeg het maar. Nou ja, die garen medeienkappers onder, onder de hoteldeur van Wust worden <lacht> dat, uh, dat is uh, dat past niet. Dat past niet. Nee, nee precies. <lacht> of, of dat bosje bloemen. Wust nee, gaat dat inderdaad winnen als, als er niks gebeurt. Uh, lijkt me duidelijk. Ik hoop dat Jorien de Mors niet op het podium komt. Dat zou het beste bewijs zijn dat dat lange baanschaatsen bij de vrouwen... een zeer ontwikkelde sport is. Want voor haar is dat lange baanstraat een bijnummer, Dat heb het ook zelf gezegd. Hoppie, hè? He? En het, ja. is nou, maar het is natuurlijk... Het is eigenlijk het is een artrice, hè? Die, Ik, nee, nee. nee die of, of, laat me even uitleggen. <laughs> je kunt het beach- en het zaalvolleybal bijvoorbeeld... al lang niet meer combineren. Dat kon misschien 16 jaar geleden nog wel. Toen Rijn de nummer door Europees Europese kampioen in de zaal... wat de op het zand ging... Uh, Volleyballen. Dat zijn nu twee totaal andere sporten geworden. Voor mij uh, zijn shorttrack en Straatse, lange baanschaat ook twee hele verschillende nou, sporten. Mag ik daar eventjes op inhaken, Robert? Want we hadden uh, Jaco Jan Leeuwang in de uitzending. Misschien heb je dat gehoord. Die ja. uh, becommentarieerde de 1500. En die zei, ik ben nu ook aan het short En ik zou willen dat ik dat eerder had gedaan. Want ik heb nog nooit zo goed technisch bochten gereden. Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat dat helpt. Dat het dat is aanvullend is. Dat aan een verhaal. Maar je kunt het, mij niet op de, met, met dezelfde intensiteit uh, uh, doen als... Twee sporten als, beoefenen. Ja, dat Maar dat, niet. dat zegt misschien iets over het talent... en de mentaliteit van Jorien Tamors. Zeker, en dat zou uh, prachtig zijn. Maar het zegt ook heel veel dat zij ineens helemaal uit het niets kwam. En volgens mij zoals, was het op de NK die 1500 meter won. Of 3 kilometer won. Hmm. En dat Wüst ineens op 5 seconden werd geweest. Dus Toen dat ik nou, ja. okay, ja, ook van, ja, oké. En Wüst had een, een hele andere fase van de voorbereiding. Hmm. Nee, maar zou dus niet, ik, ik, ik, ik denk dat het niet goed zou zijn als Tamors... Het gevoel is van nou ja ik ga even lekker uitvaaien... op die lange baans, uh, baan, dan krijg ik zo meteen En dat ze dan ook nog geen een medaille in. Maar zo denkt ze toch niet? Nee. Nou, tussen aanlaagstekens. Hè? Nou ja. Maar is het ook niet zo dat sporten, uh, en zeker als we kijken naar het inline skating bijvoorbeeld... als we naar het track kijken, naar het lange baanschaten... dat sporten steeds meer in elkaar schuiven? Op een of andere manier, Manon? Nou ja, dat, dat shorttrack, dat is uh, wat Lara al zei. Dat is Technisch gezien heeft dat zoveel overeenkomsten met, uh, met schaatsen. skielen hetzelfde verhaal. Er zijn heel veel skieleraars die later uh, goede uh, schaatsers zijn geworden. Kijk maar naar de boertjes Mulder. Uh, dus dat, ik, ik zie daar niet zozeer het, uh, het, het uh, devalueren van, uh, van de ene dan wel de andere sport in. Uh, maar goed, Robert wel. Nee, ik, zeg, ik zeg niet dat het een devaluatie is. Maar het zegt wel iets dat je... Uh, als, je als je zelf zegt, vanaf mij is, dat, is het lang dat doe ik erbij. Mijn focus ligt op de short track. En ik heb dan even een klein uitstrakje maakt en dan gelijk een medaille ophaalt. Dat lijkt mij toch ook voor die sport zelf... Uh, uh, ja, ook vrij dodelijk. Maar goed, ja, uh, het zal wel. We zullen wel weer gaan hossen allemaal als het, als het lukt. En het, uh, het, het, ik acht ook niet aan het slotten dat we weer een 1, 2, te krijgen op die 500 meter. Maar ik denk niet dat, dat we er heel erg blij mee zouden moeten zijn. M M Marcel Beerthuijs, hoe belangrijk is die medaille van uh, Shinky Knecht? Uh, waar wij de huldiging overigens, geloof ik, tussen uh, 6 en half 7 ook hier op Radio 1 hebben. Hoe belangrijk is die, uh, is die medaille van hem voor de ontwikkeling van die sport? Belangrijk, tuurlijk. Uh, helden zetten altijd aan tot... Uh, uh, tot nieuwe volgers. En, en de jeugd raakt daardoor geïnspireerd. Uh, ik weet niet of Shinky Knecht het allerbeste voorbeeld en rolmodel is voor de jeugd. Uh, hoe die zich soms wel. gedraagt. Maar hij, hij had vandaag twee vingers in de neus, oh, uh, werd nou, geschreven ja, op Twitter. Ja. Dat, is, dat is heel netjes, toch? Nou, dat doet hij dan hartstikke goed. En dat gun ik ook wel. Nee, maar natuurlijk, uh, dat ze altijd zo een uh, goed voorbeeld doet volgen. En er zijn heel veel voorbeelden dat... Uh, uh, ik, ik las het nu ook alweer in de krant. Uh, de, de ijsbanen zitten vol. Uh, natuurlijk raken we hierdoor geïnspireerd. En de jeugd ook. We kijken met z'n allen. Zien wat, uh, hoe goed we daarin zijn. Ja. Ja, maar als we het hebben over gedrag, bijvoorbeeld, dan uh, kijk naar Balotelli... Ik bedoel, kan ook niet kijk naar Ibrahimovic met voetballen bijvoorbeeld. Heel veel kleine jochies zijn dat voorbeelden, zijn helden. Shinky Knecht is gewoon rock'n'roll. Ik bedoel, dat is ook heel aantrekkelijk. En elke sport heeft zo iemand nodig. Ik bedoel, liever tien Shinky Knechts dan één... Nou ja... Ja, zeg het maar. Doe het dan, doe het dan. dan ja, wil ik het weten. Oh. Uh, ja, dan uh, ja. ja, ja, Knippen we eruit. Um, nee, dus liever tien shinky knes, sowieso. Dan, goed, dan een andere. Ja, Dat, dat, dat is waar een sport uh, groot door kan worden ook. Hè, door dat soort types. Uh, zeker zo'n sport die nog zeker. klein is. Uh, ja, dat zijn spraakmakende, uh, leuke... Uh, ja. Qua jongens, laten nou, we hebben het er nu ook weer over. Dus ja, is het doet goed? Ja. We gaan heel even een uitstapje maken naar het voetbal, naar Duitsland. We hebben beloofd u uh, op de hoogte te houden van de wedstrijd Branswijk-HSV. Nou, we hebben u gemeld dat die wedstrijd is afgelopen? Uh, uh, HSV heeft verloren met 4-2 maar liefst. Correspondent Tim De Wit. Nou, ik heb hier een, um, een kop voor me liggen van Beeld um, pleiten in volgen. Jetzt vliegt van Marwijk. Dat klinkt niet goed voor Van Marwijk. Nee, nee, nee. Dit is natuurlijk, uh, ja, ik denk, einde oefening uh, voor Van Marwijk: zeven keer achter elkaar verliezen van coach, als coach van HSV. Ja, dan is het denk ik wel gebeurd. Hij zit natuurlijk al een aantal weken op de schopstoel. Maar vandaag speelden ze tegen de nummer laatst. Uh, Bruinswijk is dan 18e. HSV zelf staat zeventiende. Dus het was echt een cruciale wedstrijd. Op zich begon HSV nog wel aardig. De eerste helft kwamen ze op 1-0 voorsprong. Maar ja, net als in de afgelopen weken werd er zo vreselijk slecht verdedigd weer. Dat ze het in de tweede helft toch nog uit handen gaven. Het werd eerst nog 2-1 voor Bruinswijk. Toen werd het nog 2-2, 20 minuten voor tijd. Ik dacht, nou wellicht toch nog wat kans op meer. Maar uiteindelijk liep Bruinswijk uh, nog naar 4-2 mede dankzij echt een, ja, een blunder van de keeper Adler van, uh, van HSV. Dat was toch wel erg pijnlijk om te zien, want het is natuurlijk een grote club in Duitsland. Wat daarmee gebeurd is de afgelopen weken, zo'n traditionsverein, hè, zoals je dat hier mooi noemt, mm -hmm. die nu echt moet ploeteren om in de Bundesliga te blijven. Ze staan nu, maar één, uh, nu nog maar één puntje boven de 18e plek, dus het ja, het wordt heel ingewikkeld. Nou, hebben we vorige week gezien of was dat weer? Ja, ik dacht vorige week dat uh, de supporters zich vooral richten op het bestuur. Uh, de auto's van de spelers die werden bij het stadion uh, vernield, uh, Richten de pijlen van de fans en misschien ook van de media zich daadwerkelijk op van Marwijk. Of is toch het, uh, het bestuur dat onder het vuur komt te liggen? Nou ja, HSV is een hele ingewikkelde club. Je hebt zeg maar de, de directie, uh, uh, je hebt de Raad van Toezicht... dan heb je het bestuur en dan heb je nog de coach van Marwijk. En die Raad van Toezicht wilde dus van Marwijk... vorige week er al uit hebben, maar het bestuur heeft dat toen tegengehouden. Sterker nog, die Raad van Toezicht heeft er zelf nog aan gedacht... om het hele bestuur ook nog maar te ontslaan. Dus daaruit merk je al dat het een gigantisch zootje is eigenlijk bij die club. Niemand is het met elkaar eens. Het is een enorme slangenkelf uh, geworden. Maar ja goed, in de regel is het nou eenmaal zo, wat ik net al zei... als je zeven keer achter elkaar verliest, dan moet op zijn minst... Uh, een Trainer uh, plaats gaan maken. En nee, uh, die fans hebben er op zich uh, van Marwijk redelijk nog gesteund. Inderdaad, wat je zegt vorige week uh, na die nederlaag, toen speelden ze thuis tegen Herta, werd het al 3-0. Dat was al erg pijnlijk. Maar toen zag je uh, ja, uh, dat niet direct van Marwijk als hoofdschuldige werd gezien. Maar gewoon de hele chaos rondom de club. Uh, maar goed, uh, ja, met, met dit duel werd dan wel echt als, als het, het allerbelangrijkste gezien. Nu speelden ze tegen de nummer laatst. Nu konden ze op zijn minst nog op papier uh, afstand nemen van die degradatieplekken. Dat hebben ze dus niet gedaan. En uh, ja, dus merkte je, van de week werd er al druk gespeculeerd... over de opvolger van Van Marwijk. Felix Magath werd genoemd, het beroemde trainer in Duitsland. Ook oud-speler van Haasvouw. Hij moest het gaan doen. En wat ik wel interessant vond, is die bedankte zelfs deze week nog... voordat Van Marwijk überhaupt was ontslagen. Uh, nou ja, Haasvouw verloor deze week ook nog eens van Bayern. De Duitse beker met 5-0, ook op eigen veld. Anje Robbers zei toen in de afloop dat hij zelfs medelijden had met Van Marwijk. Ja, en, en nu dus deze nederlaag. Nee, de degradatie dreigt echt... En, uh, van Maarwijk moet volgens mij gewoon het veld ruimen. Beeld uh, kopte dat inderdaad, wat, wat Lara net al zei. En uh, ik denk inderdaad dat er geen houwen meer aan is. Uh, HSV uh, heeft overigens al een trainer versleten dit seizoen. Van Maarwijk was al de, uh, de tweede trainer. In september werd de Torsten Fink al ontslagen. Nou, uh, als Van Maarwijk er dus uitgaat, dan moet er een derde trainer aan de bak dit seizoen in HSV. En die, mat, die moet de club dan uh, voor degradatie gaan behoeden. En ook nog eens een keer gaan werken in een club waar het een gigantische chaos is. Dus nou, ik zou er niet per se zin in hebben. Dus er staat nee. iemand een hele zware klus te dat is echt crisismanagement, dan als derde trainer. Tim de Wit, dankjewel, je wel. Robert Misset, hier bij ons. Uh, je hebt meegeluisterd. Ja. Je zal die derde trainer maar zijn. Nou ja, nog even afwachten. Maar ik denk dat Bert wel uh, die, hele, die hele interne machtstijst bij HSV heeft onderschat. Hij, Bert is ook, is, ook geen, is, is ook geen trainer van zeg maar type Fred god hebben zijn ziel. Die, die werd echt aangetroffen om, om zo'n shock-effect te veroorzaken. Mm -hmm. Kon in een paar weken tijd een club uh, helemaal overeind helpen. En hier eh, ja, eh, zit zitten ellende zo diep. Eh, Bovendien ook een keer van de vaart die, die voortdurend geplasteerd is. De belangrijkste speler. Ja, HSV heeft, is uh, de laatste jaren al uh, behoorlijk afgeroomd. Hebben een hele matige selectie. Zijn nog nooit gedegradeerd hè, uit, uit de Ik geloof Zoals uh, een van de weinige clubs die dat uh, kan zeggen. Maar dit is, ja, dit is niet meer te doen. 0-3, 0-5, 2-4. Het houdt wel een keer op. En ik denk ook dat, een, dat hij ook niet het type is van die zin een crisismens. Hij is echt iemand die tijd nodig heeft om, om iets op te bouwen. Maar hoe krijg je deze mannen nog aan het voetballen? Als er zo'n druk ook op de club ligt... Uh... Ja, dat is het punt ook. Uh, uh, alleen, ik denk, wel, ik denk niet dat, dat, dat het aan hem ligt. Het zou ook heel... Wil, kijk nu weer bij, bij Fulham, waar uh, René Meulensteen is 29 dagen ik, in dienst geweest. En die moet nu ook alweer het veld ruimen. En die Felix is gaat dus naar Fulham toe en niet naar HSV... waar hij waarschijnlijk veel meer geld krijgt, uh, denk ik. Uh, Zelfs bij de graas op Jimmy Colderwood heeft er ook ik, 30 dagen gezeten. Moet dan weer weg. Uh, dat, dat, het geeft ook gewoon aan dat er heel slecht beleid wordt gevoerd uh, bij de clubs. Ook bij HSV dus... Maar als het bestuur en de commissaris zo tegenover kan staan... dan ben je als trainer bijna kansloos. Of je moet inderdaad, zoals Frank de Boer dat kan... die hele uh, revolutie achter je houden... je alleen richt op de Alstom. Maar Frank de Boer had ook wel succes. En dat heeft Bert natuurlijk niet. Dat uh, resultaat. Ja, ja, en dat scheelt. Dat is goud. Goed, nou de, de uh, interviews worden nu afgenomen uh, na afloop van die wedstrijd. Dus wie weet, uh, vanavond in RWS langs de lijn... kunnen we daarop terugkomen. En misschien is er dan ook wel meer duidelijk... over Bert van Marwijk wel of niet weg bij uh, HSV. Gewoon even terug naar de spelen. Yevgeny uh, Plushenko, kenden jullie dat ook hebben gezien? Die korte kuur uh, ging de warming-up in. Uh, liet uh, vlak voor die warming-up nog even zien dat hij toch echt was geopend. Heb je ook meegekregen dat hij, liet hij even zijn wond zien Te aan de achterkant zijn hechting. <lacht> liet nog even zien, zijn schroeven, ja. Nou, ik ben nog echt geblesseerd, maar ik ga kijken uh, hoe het gaat. Hoe hebben jullie daar tegenaan gekeken, Manon? Nou, ik vond dat verhaal van uh, Hans van Zetten wel uh, echt uh, briljant wat het allemaal één groot vooropgezet plan was... om uh, wel mee te doen aan de, aan de landenwedstrijd... en dan terug te trekken voor de individuele wedstrijd... zodat die 18-jarige Russische kampioen uh, zijn plek kon uh, innemen. En dat vind ik wel mooi aan dat hele kunstrijden. Dat lijkt me echt een, een wereld vol intriges en uh, glitter en glamour en haat en liefde. en Volgens mij kan je er een hele soapserie uh, omheen <lacht> bouwen. Dus dat vind ik jammer dat wij als Nederlanders daar niet zo uh, mee bezig zijn. Maar... Uh, ja, ik vreet het verhaal. Ik weet niet of het zo is. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus. Nou ja, Hans, Hans die, die, die, die verdient inderdaad een pluim. Want hij heeft het geloof ik anderhalve maand ja. geleden al getwitterd. Ja. Dat dit zou gaan gebeuren. En dat ze een inschattingsfout hebben gemaakt. Dat hij inderdaad voorstelde om die 18-jarige jongen... dan in die individuele kuur ja. mee te laten doen. Maar dat ze even over het hoofd hadden gezien dat dat niet kan. Omdat hij dan ook in de ploegenwedstrijd mee moet doen. Ja. Dus dit was de enige oplossing eigenlijk voor Plushenko om het op die manier te doen. Maar anders laat je toch ook je schroeven niet zien hè? van tevoren, denk ik dan. Nee. Ja. Ja. Het, was, het was echt een scenario, bijna een script. Maar, maar Proecia de... is wel een grootheid he, in dat land. Dus het is op zich was het, wel, natuurlijk, ja, het was wel fantastisch dat hij ook dat land dan aan die gouden medaille leidde. Want dat, ja. is een, dat was ook een medaille waar ze heel lang op weer ja. op hebben zitten te wachten. Uh, uh, en dat hij dan inderdaad niet, niet mee kon doen aan die individuele kuur... was wel een, een flinke klap. Want nu wint een Japaner, die in de laatste kuur twee keer onderuit gaat, uh, notabene. En de ander viel gewoon drie keer. Dus ja, hij werd wel nodig gemist in ieder geval. En die jongen van 18 heeft in ieder geval geen rol van nee. tekens kunnen spelen. Dus dat hebben ze dan toch even iets verkeerd ja, Als ze dan twee vallen, is die gouden medaille toch veel minder waard? Uh... Ja, vind ik ook jammer. <laughs> ik vind het jammer. Ja, nou ja, het, het, was wel, het, was, het, het was wel jammer om te zien inderdaad ja, ja. Dat, het zo af, dat het zo afliep. Marcel? Ja, ik denk wel dat de druk op dit soort sporters ook uh, enorm is. En dat ze ook verwacht wordt bijna dat ze meedoen en, uh, en ook goud halen. Net zoals dat was in, uh, in Beijing met die lopen van China. Ja. Uh, uh, uh, hoe heette die? Lee, volgens langs, maar. U, ja. Ja. ja. En die ook moest meedoen. Maar eigenlijk wist iedereen al... hij is ge, ge, ge, geblesseerd als een Achillespees, Dat gaat eigenlijk niet lukken. Ik ben nooit zo van de conspiracy uh, theories. Dus uh, <lacht> ik denk uh, gewoon de druk is enorm. Poetin wil dat, dat ze winnen. De ijshockey is precies hetzelfde. Dus er staat een druk op. Hè. Je uh. kan bijna niet terugtrekken. En dan blijkt uiteindelijk dat het gewoon niet gaat... En, uh, het is net iets anders dan dat uh, Wim Lex en Max uh, op de tribune staan te juichen. Hè? Als je de, de duim van uh, Poetin uh, voor je ziet uh, zweven. Gaat hij omlaag of gaat hij omhoog? Ja, ja. Nee, daar vrees je echt voor. Zullen we het nog even over het Alpine skiën hebben. Want uh, het heeft heel wat verrassende winnaars opgeleverd. Soms ook door de omstandigheden. Uh, dieptepunt was gisteren de supercombinatie bij de mannen. Waar de laatste deelnemers, uh, zo begrepen wij, aan de slalom met zware omstandigheden hadden te maken, vertelde Edwin Peek. Toch vonden de skiers zelf dat de verrassende winnaar... Sandro Villetta de terechte winnaar was. Um, dat is natuurlijk heel sportief. Maar is het ook goed om op deze manier te reageren, mannen? Als die omstandigheden eigenlijk niet oké okay zijn? Eh... Uh... Ja, ik vind dat lastig, dat, dat, hele, dat überhaupt het hele verhaal uh, sneeuw, uh, deze spelen, mm. uh, met omstandigheden en uh, uh, ja, blijft teruggaan naar het verhaal, waarom worden ze überhaupt daar uh, uh, gehouden, de spelen, los van alle mensenrechten uh, situaties. Dat je in een tropisch uh, klimaat een, een winterspelen organiseert. Maar zo Ja, nou, ik, Als de atleten het zelf al zeggen, denk ik dat het goed is. Vroeger hadden we schaatswedstrijden buiten. Er was er ook soms een enorm verschil tussen de, tussen de eerste starters en degene die de laatste rit reden. Dat hoort er nu eenmaal bij. En de, men, uh, ja, als atleten dat zelf zeggen, denk ik ook dat het heel goed is. Ja, maar Ook die beelden, ik, vind, ik ben het wel, wel eens op met mijn Manon. Bij winterspelen hoor je ook winterse beelden hebben, voor mijn gevoel. En ik snap en wel. Geen palmbomen. Ja. Ja, nee, dat. Dat, dat blijft toch heel raar dat mensen daar gewoon. Ik zal, ik zal, ik zal zelfs van sporters dus in korte broek ook naar beneden gaan. Ja, dan zat die helemaal nergens op. Ik was in Vancouver, was precies hetzelfde. En in Turijn lag misschien een beetje sneeuw in de straten. Maar, ja. maar ik ben er toch opgegroeid met die oude beelden van Ars Genke Kees de Kerk, die in sneeuw jachten inderdaad hem bij meer ja. tien. Uh, ja, zo, hij speelt de neus, Dat waren nog gezwijvers. <laughs> ja, dat waren helden, man. Ja, nou Gisteren ja, nou, in ons, in ons Twitter-overzicht kwam zelfs, of in het media-overzicht kwam zelfs voorbij dat de langlovers in korte broek en. Ja, precies. Maar ze het toch, toch heel omdat de warmte niet We We moeten gaan afronden. Tot slot even Rondje, wat ga je doen het weekend, Manon? Uh, morgen uh, 1500 meter kijken. 1500 meter. Marcel, wat ga je Ja, doen? ik ga 1500, ja, spelen de hele dag gekluisterd. Probeer. Ik ga nu meteen door naar Ahoy voor Ico half finale, morgen weer naar de finale. Oké, okay, goed. Dank jullie wel uh, voor jullie uh, Gaat hij het redden? Ik, Ik denk dat hij wel een kans heeft. Het was heel spannend. Ik hoop dat zijn lichaam het houdt. Dus dat hebben we hem toch wel, toch wel een probleem of hij, of hij fit genoeg is. Even kijken wat er morgen allemaal te gebeuren staat. Want uh, inderdaad, Seijsling, halve finale. ABN Amro toernooi. Wie weet, morgen dus uh, de finale. Uh, dan morgen op de 1500 meter bij de Vrouwen. Wist voor de tweede gouden medaille. Lotte van Beek. het Leenstra, de Mors. Vanaf drie uur morgenmiddag de 1500 meter. Ja, dan komen er komen nog meer uh, Nederlanders in actie. Bel Berghuis, ook hier al eventjes genoemd. Ja. Door. Uh, Marcel Beerthuizen net uh, gaat het proberen om die spectaculaire snowboardcross. Uh te winnen. Misschien wel. Het begint al vroeg. Snowboardsers komen vanaf acht uur in de baan. En dan de tweemansbob. Met Edwin van Kalken. Die gaat voor de eerste twee runs naar beneden. Tenminste, daar gaan we nog vanuit. En daar zijn nog geen medailles te verdelen, want het gaat over vier runs. Ik had er een goed gevoel over, denk ik. Ja. In Radio Olympia. Verder staan er nog drie medaille-evenementen op het programma. De Super G voor de mannen bij het alpine skiën. Het langlaufen De vier keer 10 kilometer. Estafette voor de mannen. De biathlon. 15 kilometer. Massastart voor de mannen. Goed, um, dan zometeen de huldiging nog van Sienkie Knecht. Zometeen te horen natuurlijk uh, bij de collega's van de EO uh, hier op Radio 1. En vanavond in NOS Langs de Lijn. Vier mooie wedstrijden op papier. Twente Vitesse, Roda Ado, RKC, NSC en AZ tegen FC Utrecht. Dat allemaal vanaf zeven uh, uur in dit theater. En dan uh, zit hier op onze plek Ronald Boot. Manon Colson, Robert Mieset en Marcel Bierthuizen, Dank voor jullie komst. Het dag was weer gedaan. fijn. En dag een dag. goed weekend iedereen. Tot morgen. Dag. Sinki Knecht kijkt continu naar beneden, als het ware tussen zijn knieën door, probeert in achter te kijken. Dan ziet hij nu een van de Koreanen komen en dat is Hanbin Lee en die duwt Knecht naar buiten toe in de baan. Ik werd eruit gebeukt en ik toen, dacht, toen dacht ik wel van ik moet nu wel gewoon initiatief blijven tonen, dus blijven rijden zodat de scheidsrechter wel zien dat ik zelf het idee had dat ik, dat ik niet fout was. Knecht naar de derde plaats met nog één ronde te gaan nu achter Arne Grigorev. Komt de Koreaan nog terug of niet? Knecht houdt ze, ze de Koreaan beter van zich af te houden. Sinki Knecht pakt hier de bronzen medaille. Ik denk dat het gewoon uh, ver gevreden werd. Op een paar kleine dingetjes na. Maar, uh, en ik was hier ik zelf wel een klein foutje gemaakt in het begin. Ik ging ineens naar vijf. En dat had gewoon niet van en Dan had ik misschien nog wel iets minder gezeten. Maar ik ben nu echt uh, ontzettend blij met, uh, met bronzen. Wat van Jutin en nu zit hij wel, nu zit hij wel. Het staat 3-2 voor Rusland. Dit is een treffer die nog wel een paar keer bekeken zal moeten worden. En de scheidsrechter zegt geen goal. 145-22, de tijd van Danny Morrison. Hij komt erin, bij in de buurt hoor. 143-44-5-44. 145 nou, rond. rond voor Broedka zegt. Maak het af, Koen, in die laatste ronde. Maak het af. De man die zoveel sfeer heeft gezorgd na zijn terugkeer bij TVM. In de laatste tijd gewoon heel goed. En dat voel ik ook. En de duizend meter die naartoe was ook gewoon heel goed. En gaat wat het goud wordt oeh. het niet? Het wordt het zo. Gelijk, oeh, gelijk. gelijk. Niet weer even. Oh, oh, nee. oh. ze repet. Al 45 rot. Ze staan gelijk. Misschien ook later uh, wat niet niet tot de rust komt. Maar uh, ja, ik voel me niet heel erg top mee. Misschien zou het wel uh, zo moeten zijn. Het is een op het Olympische Spiel, maar, uh, dat is een uh, heel groot verlies. En nu, en nu, kom op met die duizend nee, is broodka. Drie duizendste oh, nee. zitten tussen. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen...